In Barcelona hebben 350.000 mensen gedemonstreerd tegen de zware gevangenisstraffen voor negen leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Het protest begon vreedzaam, maar toen de politie met auto's door de menigte probeerde heen te komen, gooiden betogers stenen en flessen naar de politie. De organisatoren hadden op, meer, hadden op een recordopkomst van meer dan een half miljoen mensen gehoopt, maar dat is niet gelukt. In Zwolle is een beginnend bestuurder door de politie aan de kant gezet... omdat hij 160 km per uur reed, waar maar 60 is toegestaan. Zijn rijbewijs dat hij anderhalf jaar had, is ingenomen. De automobilist moet later voor de rechter komen... en kan een boete van 1600 euro en een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen. Ook moet hij een gedragscursus van het CBR volgen. En vannacht gaat de wintertijd weer in. Over een uur wordt de klok een uur teruggezet... Langer is er veel discussie over het nut van het verzetten van de klok. De Europese Commissie heeft voorgesteld het af te schaffen... maar er zijn de EU-landen het nog niet overeens. Vorige week stelde Weer Online voor... om het hele jaar precies tussen de zomer- en de wintertijd in te gaan zitten. Dat zou voor West-Europa de meeste voordelen bieden. In de nacht van 28 op 29 maart volgend jaar gaat de zomertijd weer in. Het weer. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas aan het eind van de ochtend is het overal weer droog...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 Met nu de nacht. In the super city, in the country. Science, fluid, flight, earth, art, math. Cfm. Cfm. via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Casper drie... Meijer met het NOS journaal. Zojuist is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. Al er is veel discussie over het nut hiervan. De Europese Commissie heeft voorgesteld het verzetten van de klok af te schaffen. Maar daar zijn de EU-landen het nog niet overeend.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 omdat een van de branden waarschijnlijk is ontstaan door vonken van een hoogspanningskabel... is het elektriciteitsbedrijf van plan voor de zekerheid de stroom af te sluiten bij ruim 2 miljoen klanten. Volgens de gouverneur van Californië had het bedrijf zijn netwerk beter moeten onderhouden. De bezorgservice van Albert Heijn heeft gisteren last gehad van een storing... waardoor niet alle bestellingen werden geleverd. Veel klanten klaagden op Twitter dat ze, hun e dat ze op hun eten zaten te wachten... Volgens een woordvoerder van Albert Heijn zijn de problemen inmiddels opgelost. Hoeveel klanten van de bezorgstoring last hebben gehad, kon hij niet zeggen. In de Eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. De nummer drie van de ranglijst, Vitesse, verloor thuis verrassend met 2-0 van ADO Den Haag. Onderin de ranglijst won Fortuna in Sittard met 4-1 van VVV Venlo. Heracles Almelo versloeg in eigen huis Pek Zwolle met 4-0. En Willem II won thuis met 2-1 van Hekkensluiter RKC Waalwijk.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 Give me the bass.